12 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Het CDA is tegen het nieuwe steunpakket aan Griekenland. Partijleider Buma zei na een fractievergadering dat Griekenland beter uit de euro kan stappen. Volgens hem mag een land dat de regels steeds weer aan zijn laars laarslapt niet winnen. Het CDA vindt dat de euro alleen sterk kan blijven als een laatste waarschuwing ook echt een laatste waarschuwing is. Dat het CDA tegen het steunpakket is, is een forse tegenvaller voor het kabinet... Maar het kan wel rekenen op een kamermeerderheid. Steeds meer Syriëgangers kunnen niet bij hun geld. Van 19 mensen zijn te goede bevroren en dat aantal stijgt de komende weken fors. Zo verwacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Schoof. Ook alle uitkeringen en studiefinanciering van de jihadgangers zijn stopgezet, zei Schoof op Radio 1. Hackers hebben persoonlijke gegevens online gezet van zo'n 32 miljoen mensen die zich hebben ingeschreven op de site Ashley Madison. Het gaat om e-mailadressen, wachtwoorden en creditcardgegevens. Op deze website kunnen mensen die vreemd willen gaan met elkaar in contact komen. De hackers eisten vorige maand dat deze site opgedoekt moest worden. Dat is niet gebeurd en daarom liggen de gegevens nu op straat.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 Het is woensdag, het is 19 augustus vandaag. Het is de intocht van Sail in Amsterdam. Gisteren al pre sale in de muiden en Beverwijk. Mag helemaal vol met schepen. Ik ja, ben er niet geweest omdat het regende. Ik ga me nou niet uh, nat laten regenen voor een paar schipje, scheepjes te zien en zo. Maar het was wel leuk, het was wel gezellig, eh, heb ik gehoord. En eh, de haven van Beverwijk en Muiden die lagen helemaal vol. Maar zelfs in het NOS journaal iemand die beweerde dat er een schip aangelegd was in velsen Noord. Nou, ik kan me niet zien dat daar een haven is, maar goed. Ach. Het zal. Uh, in ieder geval, uh, nou ja, wat wil ik zeggen? Uh, woensdag, gezellig. De woeste woensdag. We zijn er weer 4 uur radio gaan we maken voor u. Uh, eerst twee uur, CFM lunch En straks zullen we de veel jaren weer. En dat is toch wel redelijk uniek, hoor, vandaag. Want uh, het komt niet vaak voor dat wij een, een uh, album dat binnenkomt... Uh, vorige week, uh, uh, afgelopen week is dus, is binnengekomen in de vinyl 50... dat wij dat ook als classic album kunnen uh, presenteren. Dat, we niet, dat gebeurt niet vaak, hoor. Maar nu een keer wel. Dan heb ik het over Let's Zeppelin in 4. Die kwam vorige week, of nee, laat ik maar zeggen afgelopen week... kwam die binnen op nummer 40 opnieuw uitgebracht, dus op vinyl. Nou, vandaag gaan wij dat album... dus als classic album draaien. Let's Apple in 4. Wel, 4. Ja, verder hebben we natuurlijk gewoon weer... veel lekkere muziek. We hebben het Regio Nieuws, we hebben de bioscoopagenda Agenda... en we hebben natuurlijk ook... het recept van de week. Weer, ja... Wat het wordt, weet ik niet. Maar dat zien we straks om kwart over één dan. In ieder geval is het een drukte van belang... langs het Noordzeekanaal. Het staat vol met mensen. Dat heb ik al begrepen. Ik hoorde vanmorgen dat ik van huis wegging. ging. Uh, de scheepstoeters. Ja, de scheepstoeters. Achter elkaar hoorde ik ze. En uh, helikopters die in de... Uh, ...in de lucht waren om het allemaal te filmen waarschijnlijk... ...of om de, de veiligheid te bewaken, weet ik het allemaal. In ieder geval, het is een drukte van belang. En natuurlijk de moeite waard, want sale is groter dan ooit. Hè. Het duurt zelfs een dag langer en er zijn meer ships dan de vijf jaar geleden. Dus het is de grootste sale aller tijden uh, dit keer. Nou, ga beslist kijken, schoorvoetend, zo voetje voor voetje over de kade lopen. Ik ben blij dat ik zaterdag met een boot erheen ga. dat is veel leuk. Ja, vanaf het water zien, lijkt me veel mooier. Ben ik wel zeker, ik heb het al eerder gedaan. Ja, zo, vijf jaar geleden geloof ik. Of was het, is het alweer tien jaar geleden? Ja, tien jaar geleden alweer. Zo. Nee, vijf jaar geleden ook. Dit jaar weer zaterdag gaan we de boy, met een boot van uh, familie. Gaan we met een, hele, met een groot deel van de familie lekker zeilen. kijken. Zaterdag dus. Nou, uh, ik hoop dat u het ook gaat doen. En ik hoop dat u het leuk vindt. En uh, ik weet zeker dat we, dat we het leuk gaan, gaan doen, want Het is een pracht spektakel. Laten we jullie wezen. Eerste plaat voor vandaag. Ja, de tune is alweer afgelopen. And in time. De nieuwe van Mumford and Sons. The dit was much too far to hold on to. How am I losing you? A broken house, another dry month waiting for the rain. And I had been resisting this decay. I thought you'd do the same. But this is all I had. Dus van uh, van uh, Mumford Son en uh, dat heette de dit mes of dit mas kan ook Donna Summer State of Independence klassieke singles van uh, Donna Summer, dame die ons ook alweer veel te vroeg ontvallen is eigenlijk. Uh, disco Queen. Maar dit was niet echt disco. Dit was uh, gewoon toch echt een uh, beetje elektropop en zo. Maar wel lekker. En daar gaat het om. Matt Anderson, Broken Man Gevoel, heel gevoel You can't take the home from a homeless man You can take away your streets You can't threaten a man with nothing to lose Or bruise him when he's beat You can't take money from a poor man Or scare a man with no fear You can't shame a man with no pride Or force a stone to tears But what can you do to a broken man? What can you do to a broken man? You can't cut a man who's bleeding You can't push a man who's down You can't starve a man who's hungry Or lose him when he's found You can't break a man who's broken Or cheat a man who knows Or kill a dream that's dead And curse it when it goes But what can you do to a broken man? What can you do to a broken man? You can't strip a man who's naked, you can't defend a man who's lied, you can't believe a man who's lost, you can't envy a man that's cried, you can't lift a man who's risen, or teach a man that's learned, you can't fight a man who's won, or heat a fire that burns.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 Matt Anderson. dat hebben we Broken Man. Hij is vast een gebroken man. Dat zou kunnen. Goed. Voor al die mensen die zitten te wachten op de 3 in 1 nou, die komt na het nieuws van half 1. Ja. Ja, na het nieuws van half 1... dan komt de 3 in 1 Ja. Steve Miller. Abacadabra. Abacadabra. Zij, zij, je suis néerlandaard. Oh. Versies zijn er ontstaan in uh, uh, diverse steden en zo. Parijs, Haarlem, Amsterdam, Rotterdam, weet ik het allemaal niet. Mijn gevoel zegt mij dat wij met kijken naar de Kenny Bieders met een grote zomerrit van uh, 2015. leuk, plaat, een leuk plaatje. Ja, we gaan het nieuws doen. Ja. Dat moet heel scherp zijn. Hij moet ontzettend scherp zijn. Oké, okay, dit was Kenny Bidders. En nu? En nu? Nou. Het nieuws. Bij ZFM Zandvoort. Met Angel? Nee, met Angela Jansen. Ja, dat is ie hoor. Ja. <laughs> Toch handig dat ik dat even nog even uitproberen. Goed, het nieuws van woensdag 19 augustus luidt als volgt. De Hoofddorfse die eind vorig jaar een bezoekster van Stalker mishandelde... heeft daarvoor een werkstraf van 50 uur gekregen. Zo meldt het Haarlems Dagblad. Ook een schadevergoeding hoort bij de straf. Volgens de krant weet de 44-jarige vrouw niet veel meer van het incident. Ja, dat zou ik ook zeggen. Tijdens sale uh, op woensdag 19 augustus. Uh, sale in, moet ik zeggen, op woensdag 19 augustus. En uh, sale out op zondag 23 augustus. Zal praktisch de hele houtrakpolder afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Dit heeft tot gevolg dat Sparndam zo goed als geïsoleerd zal zijn. De route richting halfweg is door de afsluiting van de machineweg en de houtrakkenweg door voor doorgaand verkeer niet mogelijk. En dit geldt voor de middenweg, ringweg en de hoge Sparndammerdijk. Een extra complicatie is de afsluiting vanwege onderhoud... van de Liedenweg door Haarlem en Lieden vanaf 17 augustus. Het is weer een fantastische planning. Ja, <laughs> nou, de vraag is dan of zelfs de route via Penningsveer mogelijk zal zijn. Blijft over de dijk door Spaarndam-West richting Haarlem... gezien de verwachte toestroom van belangstellenden richting Buitenhuizen... Lijkt een complete, complete verkeerschaos onvermijdelijk. We houden u op de hoogte van uh, eventuele verkeerschaos daar. Gaan we naar Harlem Jazz. Onder meer Douwe Pop, op Giovannca en Brainpower zullen dit jaar Harlem Jazz en More aandoen. Uh, zo heeft de organisatie van het Jazzfestival laten weten. En dit jaar vind je Harlem Jazz en More op de grote markt, de Oude Groenmarkt. Het Klokhuisplein en het Proveniersplein. En niet meer op het Nieuwe Kersplein. Van 19 tot en met 22 augustus kun je naastgenoemde artiesten... ook genieten van de muzikale klanken van... Erik E. Uh, Bede en Kraak en Smaak. En daarnaast natuurlijk vele, vele andere... Je hebt zo langzamerhand het idee dat het meer more dan jazz is. Uh, uh, ja. Dat in ieder geval. Maar... Dat terzijde. <laughs> op de A9 bij Haarlem-Zuid is vanochtend flink wat file ontstaan... door een pechgeval. De AVM meldt dat de rijstroken weer vrij zijn... maar er staat nog veel file. <coughs> Pardon. Geef me. Uh, de opstopping heeft ook te maken met de vele mensen... die naar het Noordzeekanaal op weg zijn voor sale in 2015... Volgens de Verkeersinformatiedienst stond er rond half elf 13 kilometer file. Dus uh, als je plannen had om die kant op te gaan, vermijd die route in ieder geval. Ik snap hier überhaupt niet wat mensen daar met de auto willen, zo willen zoeken. Want je komt er gewoon niet door. Nee, je dus komt je, er helemaal je, niet. Nee, dat kun je gewoon rustig veranderen. Nou, doen. ik heb, uh, ik heb uh, verderop in het nieuws nog een paar tips uh, in die richting. Dus dat okay. komt wel goed.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 en in 2015, uh, dit jaar dus, komt hun zesde studioalbum uit. En tussen deze, deze twee releases gaat het duo weer de theaters in met een live band. Of uh, eigenlijk misschien wel een beetje bewust, want uh, wat is een mooiere setting om terug te kijken. En vooruit te blikken dan in de prachtige theaters die ons land rijk is. De theatertour heet dan ook niet voor niks herinneringen.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 Een prima optie is de parkeerplaats van Zwembad, de Herenduinen. Deze ruime parkeerplek ligt op slechts 16 minuten lopen van het kanaal... waar de prachtige schepen voorbij varen. En prima te doen is de parkeerplaats bij Stichting Wheeler Plant in Spaarndam. Ja, dat hebben we net gehoord. Uh, is niet bereikbaar. Dus die kunt u schrappen. Het is wel uh, vanaf die plek... 23 minuten lopen. Dus dat is, uh, dat is ook nog te doen. Uh, en dan de parkeerplaats van voormalig... tuincentrum Groenrijk in Zandpoort. Uh, dan moet u er wat voor over hebben. Want het is een ruim een half uur lopen. Maar dan staat u uw auto wel een heel eind van het kanaal af. Uh, Ten slotte de parkeerplaats van Villa Westend in Velsenbroek. Weliswaar ruim drie kwartier lopen naar het kanaal. Maar als je de fiets meeneemt ben je er in twintig minuutjes. Dus uh, op deze manier kun je uh, de verkeersstroom richting kanaal een beetje ontlasten. En kun je je auto ook nog gratis kwijt. En uh, buiten het uh, Spaar verhaal uh, is het denk ik wel een goede tip. Maar veel mensen niet aan denken dat uh, je ook uh, BV Wijk kunt doen. Hè? Uh, ja. Als je gewoon in BV Wijk de reguliere parkeerplaatsen neemt... dan uh, ben je eigenlijk als je via de haven loopt... dan ben je ook vrij dicht bij het Noordzeekanaal. Dus dat zou ook nog kunnen. Ja, dat is ook nog te doen. Dat ja, is, uh, dat is, dat is dat zelfs is. heel makkelijk. Als je op de meer parkeert... dan denk ik dat je een kwartiertje, twintig minuten onderweg bent... om bij het Noordzeekanaal. Kan dus dan kan het ook. Ja, kan ook. Prima. Is ook te doen. Ja. Dus Beverwijk is ook nog gewoon een optie. Ja, beter dan Spaandam. <laughs> uh, ja, <laughs> dat is geen aanrader over die dijk. Als je daar met z'n je moet passeren en als het daar vast komt te staan... dan kun je echt geen kant meer op. Kun je niet meer voor op ach of achteruit de kinderweg. Ja. <laughs> Afgelopen weekend is het EK Zandsculpturenfestival Festival in Zandvoort weer van start gegaan. Verschillende zandkunstenaars uit Europa zullen deelnemen aan deze wedstrijd. De sculpturen zijn te vinden op het Badhuisplein, het Kerkplein en het Raadhuisplein. Er uh, is uh, zo'n 200.000 kilo specialzand verdeeld over de verschillende plekken in Zandvoort. En de kunstwerken zullen ongeveer 3 bij 3 en 3,5 en meter hoog worden. Het uh, thema van dit jaar is Vincent van Gogh vanwege het 125e sterfjaar van de kunstenaar. En als het mee zit en uh, iedereen er met zijn takken afblijft, dat even terzijde... Uh, dan zijn de kunstwerken tot en met oktober te bewonderen. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, in de loop van de dag komt de zon geregeld uh, door. En dat gebeurt steeds vaker. Maar uh, in de ochtend en begin van de middag kan er hier inderdaad toch nog een buitje vallen. Het is duidelijk warmer dan de afgelopen paar dagen. Het wordt 21 à 22 graden. En vanavond en komende nacht wordt het helder. En, uh, het is een, uh, en de wind is zwak tot matig uit het zuiden. En de temperatuur daalt dan naar een graad of 13. Morgen starten we de dag met volop zot. En in de middag kunnen er wolkenvelden ontstaan, maar het blijft wel droog. En de temperatuur loopt in de middag op naar 2 à 23 graden. En de zuid- tot zuidwestenwind is matig kracht 4. Al met al een mooie dag. naar Lou Take the end of all time Someone to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 Dat is een Philly Sound uh, periode rond 1975. You Daarvoor had hij al hits met Love the Hurt and Thing en zo. I'll see you when I get there, maar hier kwam hij duidelijk bij het uh, Philadelphia level uit. You've been on my mind. Gamble en Huff als producers. Lekker horen En we gaan, eh, ja, we gaan even, nog even naar de film ook. Ja, dat vind ik ook wel lekker. We gaan nog even naar de film. Laten we maar even naar de film gaan. dus is misschien wel handig dat we even naar de film gaan. Ja. Jawel. <laughs> ja, naar de film. Hè, ja. We gaan naar de film. De bioscoopagenda Daar wacht ik op. <laughs> Dramatische muziek van, uit Gone With The Wind. Ja, de films deze week. Uh, we hebben twee laatste wekers deze week. En uh, de eerste die zo'n laatste uh, week ingaat is Magic Mike XXL. Het vervolg op het grote succes uit 2012. En uh, deze film kunt u nog bekijken vandaag om uh, half tien. En de rest van de week tot en met volgende week woensdag elke avond om half tien. Laatste kans dus. En uh, de volgende laatste week uh, draait Jurassic World 3D. Het vervolg op Spielbergs uh, succesvolle Jurassic -reeks. en. Uh, zoals ik al zei, uh, deze gaat zijn laatste week in. Dus laatste kans om deze te bekijken. En uh, deze draait vanavond om 7 uur. En de rest van de week tot en met volgende week woensdag. Iedere avond om 7 uur. Dan Minions 3D: het, uh, De vrolijke 3D-animatieavonturenfilm voor de hele familie. En uh, mensen die vaak op uh, Facebook zitten... die weten al een beetje hoe die Minions eruit zien. die komen namelijk regelmatig voorbij. En deze film draait vanmiddag om half twee. En zaterdag en zondag om half twee eveneens. Dan de film Spangas. De hechte vriendengroep van Raaf en Abel... op het Spangalis College ontdekt wat de waarde van vriendschap eigenlijk is. En uh, dit is een film voor de iets oudere jeugd. En deze draait vanmiddag om half vier. En zaterdag en zondag eveneens om half vier. Dan tot slot. Vanaf morgen de reunie. Een spannende psychologische thriller... gebaseerd op het gelijknamige boek van Simone van der Vlucht... Met in de hoofdrollen Tekla Reuten en Daan Schuurmans. En deze film is te bekijken vanaf donderdag. Dus vanaf morgenavond om half tien. En dat tot en met volgende week dinsdag eveneens om half tien. En dat was de bioscoopagenda. Agenda.